Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Sloaakse hoofdstad Bratislava deden zo'n 5000 man mee. Ze zijn het niet eens met het plan van de Europese Commissie... om 40.000 asielzoekers te verdelen over Europese landen. Slowakije zou 785 migranten moeten opnemen. In New orleans in het zuiden van Amerika... is een agent doodgeschoten tijdens het vervoer van een verdachte naar de gevangenis. De verdachte is op de vlucht geslagen. Wat zich precies in de politieauto heeft afgespeeld is niet duidelijk... De verdachte zat geboeid in de auto. Waarschijnlijk had hij een wapen bij zich. Er zitten steeds meer Nederlandse kinderen in Vlaamse kleuterklassen. In de afgelopen vier jaar is het aantal Nederlandse kleuters in Vlaanderen met een kwart gestegen tot bijna 1300. Een Vlaams parlementslid dat de cijfers heeft opgevraagd zegt dat de Nederlandse ouders de scholen beter vinden en zeggen dat de Belgen meer aandacht hebben voor discipline. Acteur Hans Kersting heeft de Albert van Dalsum ring gekregen. Dat is een van de meest prestigieuze onderscheidingen van de Nederlandse toneelwereld. Hij kreeg de ring in de Amsterdamse stadschouwburg van de vorige drager, Gijs Scholte van Aschat. Die mocht zelf beslissen aan wie hij de doorgeefprijs zou geven. En Italië heeft het record van de langste pizza ter wereld terug. Een team van 80 man bakte in de Expo in Milaan een pizza van bijna 1600 meter. Hij weegt zo'n 5000 kilo en werd gebakken in vijf enorme rijdende ovens. De bezoekers van de expo konden gratis een stuk krijgen. Zo'n 300 meter van de megapizza ging naar de voedselbank. Het weer, af en toe wat regen, het koelt af naar 9 graden. In de ochtend trekken vanuit het westen enkele buien met kans op onweer over het land. Smiddags droog en ook wat zon, het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar en jij beleeft het.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 Thank you. <coughs>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 Baby shoot that Morgen in Paris, gewoon m'n business. Ik zie de meest mooie Frances op de boerderij en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour, mon amour, mademoiselle, tu es très belle. En en zei je suis Nederlands. Oh, je parle un petit peu français, en ik zei. Me. Even Nederlands met me Mijn gevoel zegt mij Dat wij vanavond samen kijken Naar de Champs-Élysées En naar de Notre-Dame en naar de Seine En daarna samen op La Troep en mm. mm. ah. En ik voelde dat het goed zat Ik zag er zo verlegen lachen ik geloof dat het echt was, zij de mijne zijn. Ze leek een mix van Duits, Cecilia en Anouk. Oh, er gebeurde iets met mij toen zij zei: Je suis Nederlander. Oh, je spreekt een beetje Franse. En ik zei: You're the in Love me when you took her, that you know you were supposed to love me till you die, almost kill me.